Herman Vriend met het nos Journaal. De kandidatenlijst voor de ChristenUnie wordt niet veranderd. Het partijcongres heeft geen wijzigingen aangebracht. Dat betekent dat na lijsttrekker Slop de Kamerleden voor de wind en schouten op 2 en 3 komen. Het Kamerlid Cynthia Ortega Martijn komt definitief niet op de lijst. Ze had graag doorgewild en partijleden probeerden haar alsnog een plek onder de kandidaten te geven. Maar een overgrote meerderheid van de leden wees dat af. In Den Haag is de 8e veteranendag aan de gang. Het ochtendprogramma begon met een plechtigheid in de ridderzaal in aanwezigheid van onder andere kroonprins Willem-Alexander, premier Rutte en minister Hille. Daarna kregen op het binnenhof 80 militairen die net terug zijn van een missie een medaille uitgereikt. Vanmiddag wordt de straatparade gehouden van duizenden militairen en historische legervoertuigen. Boven de stoet vliegen moderne vliegtuigen en toestellen uit het verleden. Het CDA wil dat bij de ontwikkelingssamenwerking de norm van 0,7% wordt gehandhaafd. Het congres van de partij paste op dat punt het verkiezingsprogramma aan. In het programma stond geen percentage omdat de partij het vindt dat bij ontwikkelingssamenwerking effectiviteit voorop hoort te staan. Het congres heeft nu bepaald dat de norm van 0,7% van het bruto binnenlands product blijft tot 2015... Dan worden nieuwe internationale afspraken gemaakt. De wijziging werd uiteindelijk zonder stemming aangenomen en ook het partijbestuur schaarden zich erachter. De man die vannacht tijdens een boerenfeest in het dorp Poldijk onder een aanhangwagen van een tractor terecht kwam is overleden. De 42-jarige man is bezweken aan inwendige verwondingen. Het ongeluk gebeurde na het jaarlijkse optreden van de band Normaal in Toldijk. De man zat in een grote huifkar achter een tractor en kwam ten val toen hij van de ene wagen naar de andere probeerde te springen. Daarna werd hij overreden. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Plaatselijk kan er een regenbui vallen. Middagtemperatuur 20 graden op de Wadden en 25 in Limburg. Morgen verandert er niet veel, maar het wordt met gemiddeld 20 graden iets minder warm. Dit was het Dit is Wijnald Zwaan bij de ANUB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, voorknopend Hoevelaken, 4 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg, 5 door werkzaamheden. En de A15 Gorchem richting Nijmegen bij Tiel, 3 kilometer. Ook daar wordt aan de weg gewerkt, de weg is daar helemaal dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Van...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 En hebben dat spoor in het album geplakt, weet je nog wel, oudje. Wij kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel, oudje. Alsof dat album soms kon spreken, weet je nog wel, oudje, er was er ook een, een rozen pak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij, weet je nog wel, oudje. Oh.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 Ja, het weer is nog niet echt fantastisch. Maar de vooruitzichten zijn dat vanaf uh, volgende week beter, beter en nog beter wordt. Uh, ik hoor al verhalen over 25 graden. Dus het gaat allemaal goed komen. 4W Zandvoort, ik heb er een hoop mooie muziek voor u meegenomen. Onder andere Joop Doderen, de Butterflies. Deze Dim Zonneveld met het lied van Zwarte Leen. Dit is het lied van Zwarte Leentje. Die is gevonden langs de baan. Zij heb voor jaren in de eentje met paling op de markt gestaan. Zij was een meid om van te dromen en ook van keuren gekomen. En als die heer niet was gekomen, dan lag ze nou niet in de graf. Want hij kwam eerst met rode rozen en een sigaartje voor de pa. En toen het kind begon te blozen, bracht hij haar naar de opera. En toen haar nog zat te roken, fluisterde hij iets in haar oor, waardoor haar hart al was gebroken, voordat ze ook haar hier verloor. En van het ene kwam het ander, en van het ander kwam een kind. Hij zei het komt wel voor mekander, als ik een mooie woning vind. Maar maar op een dag wat viel te vrezen, moest hij op reis en nam de trein. Het heeft niet alleen zo moeten wezen, maar het heeft ook zo moeten zijn. En het kwam gauw van kwaad tot erger, en het kwam van erger tot de straat. Zij kon haar schande niet verbergen en viel gedurig van de graan. Vorige week is ze gevonden met een rood om de nek. En in haar brief stond onomwonden, toen Sjaak op reis ging, werd ik gek. En de moraal van dit gebeuren, al valt het meisjes u ook hard. Pas op voor duistere signeuren die u verleiden op de maart. Want als de vogel is verswonden, komt gij al spoedig tot de val. En na de zoete smaak der zonde, proeft gij de dood, zijn bittere gauw. Brigitte Badou, Badou. Brigitte, mijn hart tot zo. Je foto aan de muur maakt mee doorlopen Loppeton. Dan ga je kijken zo en dag en dag. Bep, bevep, bevep. Lig ik s'avonds in mijn bed Dan kijk ik steeds naar jouw portret. Je taai je zo rand. Nee, nee. Je benen zo strand. Nee, nee. Je haren zo vast. De muur waar mij doorlopend overstuur Brigitte Bardo, Bardo <middel> Brigitte Bardo, Bardo Brigitte Bardo, Bardo Dat, zo... Dat ga Je kijkt me zo uit dag en dag Baby, baby, baby, baby Ik klik s'avonds in mijn pen, Dan kijk ik steeds naar jouw portretje Tanje is oran, baby Je benen zo slank, baby Je haren zo blond. baby Waarom heb ik jou niet hier? Ik heb jou alleen maar op papier. kom ik er op visite, nou dan staat de taart al klaar. Dat is een siebertje, dat is een siebertje, onze siebert uit de uiterste keer Dat is een siebertje, dat is een siebertje, onze siebert is van de dingen noemt. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berg hooi. Daar leg je lekker warm in, daar droom je toch zo mooi. Ik niet graag kwijt, maar één man die bedreigt me, dus brons door zo'n Ben je lief, zo interessant en exclusief Ik vind je geweldig, in één woord geweldig En iedere keer dat ik weer naar je kijk Dan voel ik mij de koning te rijk Want jij bent in mijn ogen, haast alles tegelijk Zo beeldschoon te zien, en altijd vrolijk bovendien Ik vind je geweldig en als ik ooit weer op aarde komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw. Ten een die sprekend leek op jou. Ik kan jou vergelijken met een ieder die ik wil. Maar wat zou telkens verblijken dat enorme verschil? mooi ben jij en lief, zo interessant en exclusief. Ik vind je geweldig, in één woord geweldig. En als ik ooit weer op haar. Zou, dan nam ik nooit een andere vrouw. dan een die sprekend leeft op jou. Ik kan jou vergelijken met een ieder die wil. Maar wat zou het telkens te blijken dan en ene maar stil? Zo mooi ben jij en lief, zo interessant en exclusief. Ik vind je geweldig. In een wordt geweldig. Als ik ooit weer op haar komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw. De een die sprekend leek, die net zo oud en keek. Eén die sprekend leek. Zij is koningin, zij heeft de trots van een vorstin. En toch zegt iedereen, la mama. Zij is de moeder wijs en goed, van kinderen met bloed, Waar ook haar onderdalen zijn, verstrooid als zand in de woestijn. was mild haar liefde wijs, het afscheid valt haar nu niet zwaar, ze kwamen allemaal voor haar. met lang vervlogen tijden we hangen een beetje rond de jaren zestig we hoorden muziek van Corrie Brokken met La Mama en daarvoor Ronnie Tober met Geweldig ook Joop Doderen kwam voorbij met het liedje uit de tv-serie Swiebertje en natuurlijk Corrie Brokken met La Mama, nee, wat zeg ik, die hadden we al gehad natuurlijk de Butterflies met Brigitte Bardot en natuurlijk Wim Zonneveld met het lied van Zwarte Lijn Zandvoort uit Zandvoort. Mooie muziek uit lang vervlogen tijden. En zo ook de volgende plaats van Treadop met Was je maar in Lutjebroek gebleven. Was jij maar in Lutjebroek gebleven. Met je hengel en je vurmen erbij. Was jij maar in Lutjebroek gebleven. Dat was beter voor jou en voor Lutjebroek je broek en mij Impel, stapel stapelgek Ben jij op je vaste stek Helemaal in lukje broek Daar vis jij op snoep Elke zondag is het raak Sla jij vissen aan de haak Maar je ziet geen ogenblik De mooiste wat mij Dus dan blijven wij maar thuis, kijkend naar de buis. En dan denk ik aan de zien van een visserschampioen. Dat zegt een kind. Jij bent zo gereisd. Dat zegt een kind. Salé. Gebouwd, die werd tuinknecht Onder En dat heeft hem Diep berouwd. Mensen noemen Elkaar geen liedje Eenmaal zing je Allemaal Allemaal Het oude liedje Het is de schuld Van kapitaal De mevrouw gras en maaide, riep hem binnen voor de thee waarbij zij zijn krullen eiden. wat hem eerst nog niet veel deed. Mensen noemen elkaar een liedje eenmaal zing je allemaal allemaal het oude liedje is de schuld van het kapitaal. Zij verleiden in het schuurtje bij de schoffel en de schaar. En al ras voor nog een uurtje moest hij mee naar haar waar Mensen doen elkaar geen mietje, eenmaal zien. TV Good.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 De zangeres zonder A, moet ik zeggen, met Rij voorzichtig. Ook hoor u Leen Jongenwaard met De schuld van het kapitaal. Ook Willy Alberti kwam voorbij met de, de glimlach van een kind. En natuurlijk op met Was je maar in de lutjebroek gebleven. Nog meer mooie muziek heb ik klaarstaan. Onder andere Korting van de Bosch. Je weet toch hoeveel ik van je houd. Iedere nacht lig ik rustloos te dromen. Ik zie hoe je wacht in die sombere straat. Denk I've seen all the. Die voor Rijn de Vries met Patsy. Daarvoor Conny van der bos, met Het is genoeg. Ook hoorde u en Wilmarie met Lekker Troelijke. En natuurlijk Rob de Reis met Hey Mama. GFM Zandvoort. toen luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zoon. en ik neem u mee? Iedere week op reis terug in de tijd... in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Zo ook met de volgende plaat... van Therese Stijnmets... met Speel het Spel...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 Met duizenden namen, speel het spel, ontdekt aan je hart. En een hart is een huis met tientallen ramen. Speel... Haart u steeds dezelfde? Ze maakt je van boter een kastelein, een kastelein, barbels. Iets betalen, iets betalen, in de kastelein. Iets betalen, iets in de kastelein. Zij je pakken, zij je pakken, zij de pakken, zij je pakken, zij je pakken, zij je pakken, Kom er binnen, kom er binnen zij de pakken, Kom er binnen, kom er binnen, zij de pakken, zij je de zij in De, in de schuiten zijn de baronnes. In de schuiten in de zijn de baronnes. Hiers betalen, hiers betalen zijn de kastelein. Hiers betalen, hiers betalen zijn de kastelein. Zij je pakken, zij je pakken zijn de toverheks. Zij je pakken, zij je pakken zijn de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen zijn de wafelvrouwen. Kom er binnen, kom er binnen zijn de wafelvrouwen. Kinderkarak, kinderkarak zijn de dominie. Kinderkarak, kinderkarak zijn de karak, Maak de van onder een echt matroos, een echt matroos, bargoos. Mooie benen, mooie benen, zij de licht matroos. Mooie benen, mooie benen, zij de licht En de zwitter, en de zwitter, zij de barones. En de zwitter, in de zwitter, zij de barones. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Ik zei je pakken, ik je pakken, zij de toverheks. Zij je pakken, ik je pakken, zij de I've got to Ik vind de karre, ik zie de dominee. Een dominee, een En mijn nee. nee. zuster, die, die, die. En mijn zuster, die, nee, die. Nee. En mijn zuster, die, nee, nee. die. En ze maakten van Bolter een oude heer. Een oude heer paradoos. Heel voorzichtig, he voorzichtig, zei de oude heer. He voorzichtig, he voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Mooie vrienden, mooie vrienden, zei de lief matroos. Mooie benen, mooie benen, zijde licht matroos. In de zwingte, in de zwingte, zijde barones. In de zwingte, in de zwingte, zijde barones. Heers betalen, heers betalen, zijde kastelein. Heers betalen, heers betalen, zijde kastelein. Zij je pakken zij je pakken, zijde toverheks. Ik Zij je pakken zij je pakken, zijde toverheks. Kom maar binnen, kom maar binnen, zijde damevrouw. Kom maar binnen, kom maar binnen, zijde damevrouw. In de karrek in de karrek zere dominee. In de karrek in de karrek zere dominee. Wim Sonneveld, het tv-show met Katootje. En daarvoor muziek van Therese Steinmetz met Speel het Spel. En zoals altijd, en alle leuke dingen, komt er ook weer een einde. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Als u denkt, ik wil het programma nogmaals beluisteren, dat kan aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 herhalen we dit programma nogmaals. En anders spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort nog een paar stukjes muziek te gaan. Johnny Hoes, maar eerst die Willeke Albert die met Spiegelbelt. Graag tot een andere keer. Tot ziens. Spiegelbeeld, vertel eens even. Ben ik heel zo oud als jij? Is het waar? Ben ik twintig? Is mijn tienertijd voorbij? Zo graag nog een keertje terug naar de klas. klas. Pichelwit, ik kan je haten, want je geeft geen dag terug. Waarom gaan toch die jaren als je jong bent zo vreugd? Een heerlijk ogenblik Ik ben wel jong Maar het zal ik nog zo graag Eerst overdoen Quick, quick, slow De eerste dansles Wat was ik nog groen Ik heb alleen nog het Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5